We beginnen bij Ezekiel 37, vers 1. De kracht van de Heere rustte op mij. En de geest van de Heere nam mij me mee naar een dal vol beenderen. Hij leidde mij er tussendoor. Toen zei hij: Mensenzoon, kunnen deze beenderen weer mensen worden? Ik antwoordde: Och, Heere, alleen u kent het antwoord op die vraag. Toen droeg hij mij op tegen de beenderen te spreken: Verbleekte beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Want de oppermachtige Heer zegt, kijk, ik ga u weer levend maken. Ik zal u weer vlees en zenuwen geven en u bedekken met huid. Ik zal u adem geven en u zult weer tot leven komen en weten dat ik de Heere ben. Ik sprak deze woorden van de Heer uit, precies zoals hij mij had opgedragen. En plotseling klonk er een luid geklepper door het dal. De beenderen van de lichamen kwamen weer bij elkaar en voegden zich aan een... Zoals zij vroeger hadden gezeten. Met mijn eigen ogen zag ik dat daarna vlees en zenuwen op de beenderen verschenen en er huid overheen kwam, maar leven was er nog niet in zichtbaar. Toen gaf hij mij de opdracht de wind te roepen en te zeggen: De oppermachtige Heer zegt, kom vanuit de vier windstreken geest en laat uw lichaam over deze dode lichamen gaan, zodat ze weer tot leven komen. Zo sprak ik tegen de windrichtingen, zoals hij mij had opgedragen. En de lichamen begonnen te ademen. Ze kwamen tot leven, ze stonden op, er was een enorm leger. En soms kan je ook naar je eigen leven kijken op die manier. Je kan jezelf als een hoop botten zien, als een hopeloos stuk beenderen. Als we kijken naar de tijd van Paulus. Het land Israël ligt op zijn op gat, het is bezet... Maar op dat moment is net Jezus gekruisigd. Hij is opgestaan en opgegaan naar de hemel. En hij heeft aan zijn kerk heeft hij zijn geest gegeven. Zijn heilige geest. De geest van kracht. De geest van genade. En Paulus ging naar, de, ja, die ging naar de synagoge. Op de zaterdag. Hij ging er binnen. En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagogen tegen hen zeggen... Mannen, broeders, als er bij u een woord van opwekking voor het volk is, spreek het dan. En Paulus sprak Jezus. Hij had het over Jezus. Hij had het over de weg, de waarheid en het leven. En over niets anders dan Jezus Christus. Over onverwaardelijke liefde door het kruis. En dat is de boodschap. Titus en Tim waren leerlingen van Apostel Paulus. Ze moesten niets anders onderwijzen dan de liefde en het leven. Dat is Jezus Christus. Titus en Tim stelden samen leraren, leiders. Ze stelden die aan om de boodschap te brengen. Kerken werden de plaats waar Gods onverwaardelijke liefde door het kruis was. Iedereen die over Jezus hoorde en in hem geloofde, hem vertrouwde, werd genezen en ze ontvingen diepe rust, blijdschap... en een boeiende relatie met God als een liefhebbende vader. Wil jij dat ook? Wil jij vandaag het leven ontvangen? Wil je God leren kennen? Wil je onverwaardelijke liefde? We weten allemaal dat, dat er dingen mankeren in ons leven. Dat we dingen niet kunnen. Maar ik nodig je uit... Jezus heeft zoveel liefde voor jou. Open je handen. Open je hart. En bid een stilte mee. Vader in de hemel. Jezus Christus, dank u wel dat u zoveel van me houdt. Ik ken u nog niet. Of ik ken u nog niet genoeg. Misschien ken ik u alleen van het horen. Alleen van het lezen. En misschien ken ik u ook gewoon helemaal niet. En hoor ik dat nu vanavond voor het eerst. Ik wil u nu gaan leren kennen. Kom in mijn leven, kom in mijn hart. In Jezus naam.